het NOS Journaal. Sneeuw leidt in grote delen van West-Europa. Meteorologen komt zo'n late inval van de winter maar eens in de 20 jaar voor. In Frankrijk raakten honderden automobilisten ingesneeuwd. Waalse media waarschuwen voor een rampzalige ochtendspit. En in Nederland geldt in Limburg en Zuidoost-Brabant code oranje. En daar staan ook al veel files.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 En in Servië is een gestolen schilderij van Rembrandt teruggevonden. Het is een portret van Rembrandts vader. Dat eigendom is van een museum in Novi Sad. De politie heeft daarbij vier mannen gearresteerd. Het portret uit 1630 werd in 2006 gestolen. Het was in 1983 ook al eens ontvreemd. Het weer. In het zuiden nog een tijd sneeuw. Het langst in Zuid-Limburg. In de rest van het land droog. En in het noorden zon. Temperatuur van min 2 in Limburg tot plus 1 in het westen en noorden. Dit was het en ook. Tilly Sombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 1 Brugge 4 kilometer. Op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 7 kilometer. A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen bij Knoopend Ketelplein 4 kilometer. 5 kilometer op de A7 van Horen naar Zaandam voor knooppunt Zaandam. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 7 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij knooppunt Battoverdorp 6 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Albert-Jan, zit je er klaar voor? Ik zit er klaar voor. De allereerste uitzending van uh, Zandvoort op zondag. Ja, het is een feit. Even naar twee uur een hele goede middag. Welkom bij de zondagmiddag, de nieuwe zondagmiddag van uh, CFM. Met Zandvoort op zondag uh, bijen tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Jonas is dus survivor en de eye of the tiger. Ja, Rob, luisteraars. Ja, welkom op deze wat druilerige zondagmiddag vanaf het Gasthuisplein. Wederom drie uur live. CFM, uw lokale zender. Zandvoort. Uh, en wat gaan we, al, wat gaan we doen uh, vandaag? Nou, uiteraard uh, rond de klok van half vier uh, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand... want er zijn we weer de nodige leuke in, evenementen in en rondom Zandvoort... waar uh, u wellicht naartoe wilt. Zo kunt u dat gelijk even de gegevens noteren. Uh, rond de klok van half drie het weerbericht. En wederom, ik word daar niet vrolijk van. Ik was er Echt? al bang voor. Uh, rond de klok van half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Alain. We hebben het gedicht van de dag. En ik ben er nog niet uit, Rob. Want uh, ik zag vanmorgen op onze website uh, heel verrassend uh, ook een uh, gedicht staan. Wellicht dat we dat uh, gaan, gaan gebruiken. Maar liefhebbers van het gedicht van de week. Rond de klok van kwart voor vijf is het weer zover. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, zometeen rond de klok van kwart over twee gaan we eens even praten over de windmolens. Want uh, toch een opmerkelijk artikel in de Zandvoortse Courant uh, uh, vatten mijn Oog op, want Zandvoort zou uitgespeeld zijn tegen Windmolenpark eh, voor de kust, dus daar is straks meer over. We hebben natuurlijk sport in het kort, maar dan heb ik het over het laatste uur. We volgen voor u de eredivisie met de standen en tussenstanden, en eh, voor de rest, eh, erg veel muziek. Lekker blijf luisteren naar Zandvoort op zondag, op deze zondagmiddag, ja, en heel veel lekkere muziek over jou. Zei het al, wat dacht je van deze? Hier is Amy Winehouse en back to back.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 zondagmiddag bij CFM. Daarvoor trouwens, Amy Winehouse en Back to Black. Het is 10 uh, minuten voor uh voor half drie. Ja, ja, ja, ja. En uh, we gaan het hebben over de windmolens. Want uh, ja, daar uh, is nogal wat over te doen, uh, Albert-Jan. Ja, want uh, afgelopen dinsdag was er de vergadering... Uh, de gemeenteraad informatievergadering. Uh, van afgelopen dinsdag hadden we trouwens een overvolle agenda. Maar veel aandacht kreeg de brief... die de leden van uh, bewoners Leefbare Kust hadden gestuurd... met het verzoek om de brief op de agenda te laten plaatsen. Zoals uh, uw zandvoerse Courant al een paar weken geleden schreef... maken zij zich grote zorgen over het windmolenpark q 10 dat 22 kilometer uit de kust moet worden gebouwd. Tevens zijn zij geschrokken over de opmerking van minister Henk Kamp... die het economisch verantwoord acht dat toekomstige windmolenparken... aanmerkelijk dichter op de kust, namelijk op 8 kilometer afstand, worden gebouwd. Dat scheelt heel veel geld, aldus minister Kamp. Het is een reële optie, zei hij tijdens een interview in het NRC. Volgens wethouder Linda Geurensen was de termijn al verstreken om, om in beroep te gaan... Toch heeft Zandvoort bezwaar gemaakt, gezamenlijk met Noordwijk en Bloemendaal. De rol van de gemeente is op een gegeven moment uitgespeeld, aldus de wethouder. Ook bewoners van Zandvoort en Noordwijk werden niet ontvankelijk verklaard in een rechtszaak. En uiteindelijk werden ook de bezwaren van de strandpachters niet ontvankelijk verklaard. Zandvoort kon, niet meer, kon niets meer doen, uh, al dus de wethouder. Wat ook niet meewerkte, is het feit dat, dat de windmolenparken vallen onder de Crisis- en Herstelwet. Die zegt dat lagere overheden geen bezwaar kunnen maken tegen dit soort fenomenen. Geuransson maakte ook een overeenkomst tussen ENECO en de gemeente bekend, maar de inhoud van het contract is geheim. De raadsleden weten er via een geheim document van... en volgens Wilfred Tatis, VVD, moet het op de agenda komen... en moeten de landelijke partijen van de Zandvoortse Raad... hun fracties in de Tweede Kamer inschakelen. Geheim? Geheim, ja. Dat klinkt nogal wat mysterieus. Uh, wat zou het zijn? Ik zou het niet weten. Ik ook niet. Maar misschien dat het... Wat, wel... wat vind jij ervan trouwens? Nou... Van de windmolens? Ja, nou, kijk, 13 kilometer is wel wat anders dan 8 kilometer, hè? En uh, 13 kilometer, ja, er staan meer van dat soort uh, parken op die afstand. Dus dan uh, zijn ze ook ver, verder uit het zicht. Ik vind, uh, ze moeten gewoon offshore blijven of gewoon helemaal niet plaatsen, toch? Nou, Oké, okay. maar goed, uh, wellicht dat we aanstaande dinsdag... tijdens de gemeenteraadvergadering daar uitsluitend okay. over krijgen. We gaan het dinsdag volgen en uiteraard ook live te volgen... bij CFM vanaf 8 uur dinsdagavond. Hier is de On The Beach, to toepasselijk, <laughs> to to Chris yeah. En ja, dan krijg je meteen dat zomerse gevoel over je heen. Lekker op het strand, biertje erbij, zonnetje erbij. Mm. Uitzicht over zee, uitzicht over zee, ja, ja. paar wienmolens. Ja. meer of minder. Ja. <laughs> On The beach, dat was de single van Chris Ria. Nou, dan gaan we een laten draaien, ja ze zijn weer welkom. Als je mijn telefoonnummer weet, mag je ze whatsappen. En als ze mijn telefoonnummer weet, mag ze me mailtjes sturen. Of sms'en. Dat kan nog goed. Oké, oké. oké. Komt helemaal goed. Deze gaan we speciaal voor Daan en al zijn collega's daar bij Center Parks draaien. Hier dit is Tavares en Don't Take Away The Music doen we uiteraard nooit bij CFM. Het is even na half drie. Dat is tegen tijd voor het weerbericht bij Standfoort op zondag. En daarvoor schakelen we over naar de man die tegenover mij zit. Zijn naam is Albert Jan Vos. Ja Rob, na een klitsnatte wat zaterdag en afgelopen nacht wat sneeuw overheerst vandaag de bewolking. Maar het blijft verder wel, de, verder wel droog. De noordoostelijke wind waait matig in de polder en krachtig aan zee... en de temperatuur blijft steken bij maximaal 1 tot 2 graden boven het vriespunt. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar geleidelijk klaart het ook wat op. Het blijft droog en er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee... een krachtige noordoostelijke wind. De temperatuur daalt naar waarden van omstreeks de min 3. Morgen over is weer bewolking, maar zo nu en dan kan er ook een knipoog naar de zon. Het blijft droog en er waait een ijskoude noordoostelijke wind... In de polder waait de wind vrij krachtig en aan zee hard. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur blijft steken bij waarden rond het vriespunt. Voor het gevoel is het namelijk echter vele malen kouder. In de avond en nacht na dinsdag is het bewolkt en soms een opklaring. Het blijft droog. En bij een ijskoude noordoostelijke wind daalt de temperatuur naar waarden rond de min 5. Dinsdag blijft het ook droog en naast wolkenvelden zijn er ook perioden met zon. De noordoostelijke wind neemt langzaam wat in kracht af en de temperatuur stijgt naar waarde iets boven het vriespunt. De rest van de week schijnt geregeld de zon... maar valt ook zo nu en dan een maartse bui. De wind draait van noord naar zuid... en de temperatuur klinkt langzaam weer uit het dal... naar een graad of 5, 6 aan het eind van de week. En volgend weekend. In de nachten vriest het licht tot matig. Nou, gelukkig gaat de temperatuur dus de komende dagen Althans na de komende dagen weer lekker omhoog en gaan we richting het voorjaar. Wil je het weer nalezen, dan ga je naar internet... naar www.ricoweer.nl... of ga naar de website van onze eigen Weerman Lex van de Dat is www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Vierde, Staland, Voorst. En dit is de nieuwe single van Michael Bublé uit de Euro Breakdown. It's a beautiful day. I don't know why.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 Zomer of winter. Altijd weer. Zie je verder. Voila, voila, Heel goed. Toch heel goed, toch wel goed. Zelf winnen uit famous, joh een lekkere single van Bros uit de jaren 80. Nou, we zeiden het aan het begin van deze uitzending van uh, zondag, uh, Sanford op zondag al. Hè? Ja, ja. Dag hier bijna. Uh, aandacht voor de eredivisie, de wedstrijden die inmiddels gespeeld zijn en er nog aankomen en op dit moment aan de gang zijn. Nou, dan gaan we eerst terug naar afgelopen vrijdag. Want daar speelde FC Groningen in de Euroborg tegen NAC Breda en die eindigde in een 1-1 uh, stand. Kijken we naar de zaterdag. SC Heerenveen tegen PSV. Ja, nee, nee, 2-1, 2-1. Ja, Heerenklus Romelo tegen NEC 1-0. Willem 2 tegen VWV Venlo 1-0. En dan gaan we naar uh, AZ tegen ADO Draag 1-1. Dan gaan we naar de zondag. En de wedstrijd die om half 1 is begonnen tussen Roda, JC en Feyenoord... is inmiddels geëindigd in 0-1. 0-1. Mooie overwinning dus uh, voor Feyenoord. De wedstrijden die om half 3 gestart zijn, jazeker... Ajax tegen Pek Zwolle, daar staat het op dit moment 0-0. Dan FC Utrecht tegen RKZ Wagenwijk. Wederom een brilstand 0-0. En dan krijgen we de wedstrijden der wedstrijden om half 5. FC Twente tegen Vitesse. Nou, we gaan de wedstrijden allemaal voor je in de gaten houden... bij deze aflevering van Zandvoort op zondag. En uiteraard heel veel lekkere muziek. So lonely in your company But that was loving to me TV, GFM Techs TV op kanaal 45, GFM. En de digitale kijkers gaan naar kanaal 40. All I want when I wake up in the morning see you lie. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. she's gone and i have... Zal we lekker mee in de studio aan het gastruisplein hier in Zandvoort met de signaal van Toto en Rosena. Ja, is er brand dan? Ja, nee, geluk, geluk, geluk, niet, geluk, niet, geluk, niet, gelukkig niet. Maar we gaan het wel over de brandweer hebben. Ja, want uh, zaterdag 16 maart is het zover. Want op zaterdag 16 maart wordt de nieuwe kazerne in Zandvoort het onderdak uh, voor de brandweer en reddingsbrigade. Dus de brandweer Kennemeland en de Zandvoortse Reddingsbrigade zijn dan uh, vanaf 16 maart daar samen gehuisvest. En het zal dan feestelijk worden geopend. Om kwart over drie vindt de officiële handeling plaats door postcommandant Sander Boon, voorzitter van de Zandvoortse Reddingsbrigade Jan Hein-Carré en burgemeester Niek Meijer. En aansluitend is er voor genodigden de mogelijkheid het gebouw te bekijken. In het voorjaar wordt een open dag georganiseerd voor belangstellenden. Het nieuwe pand heeft twee verdiepingen... met een totale oppervlakte van circa 1400 vierkante meter. Daarmee biedt het voldoende ruimte aan... 15 werkplekken, 40 vrijwilligers en alle voertuigen. De reddingsbrigade gaat het pand gebruiken als kantoorruimte voor stalling en onderhoud van de boten... en voor scholing aan de leden. De reddingsbrigade heeft 524 leden. Half december 2011 hebben de burgemeester... de postcommandant van de brandweer... de voorzitter van de Zandvoortse reddingsbrigade... en een vertegenwoordiger van Ballast Nedam... en technisch bureau Massier... de symbolische de eerste paal voor dit pand geslagen. Uh, en begin 2012 zijn ze daarmee gestart. Dus op 16 maart is het zover, om kwart over drie... de officiële handeling, openingshandeling... bij de nieuwe brandweerkazerne en reddingsbrigade. En alvast van harte gefeliciteerd namens ZFM... en heel veel uh, succes op de nieuwe locatie. Toepasselijke plaats, Ja, jij hebt hem uitgekozen. Hè? Goed, hè? Goed, hè? Goed, hè? Hier is uh, de single van de Pointer Sisters en Fire...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 De officiële opening van de nieuwe kaserne van de Brandweer. En vandaar dat we deze draaien. Joh, de Pointer Sisters en Fire. Ja, alweer het einde van een uur één van Zandvoort op zondag. Heel goed top. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang. Met uiteraard heel veel lekkere muziek. En die informatie voor Zandvoort en de regio. Nou, als ze toch met vuur bezig zijn en met vuur aan het spelen zijn, dan nog maar eentje zo vlak voor drie uur. Hier is Deodato en Fire in the Sky.